Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Zo'n 500 boeren hebben zich gemeld voor de vrijwillige uitkoopregeling van het kabinet... In 300 gevallen gaat het om piekbelasters. Dat zijn grote uitstoters van stikstof die in de buurt van het natuurgebied wonen. Dat zegt stikstofminister Van der Wal. En 500 is best een opvallend aantal, vertelt verslaggever Thomas Spekschoor. Nou, het is in die zin wel onverwacht hoog dat we de afgelopen tijd vooral heel veel boeren hebben gehoord... die zeiden, nou dit willen we absoluut niet. Dus ja, in die zin kun je zeggen, het is wel verrassend. Maar er zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Bijvoorbeeld dat in het verleden bij dit soort regelingen de inschrijvingen eigenlijk altijd veel hoger zijn dan het aantal boeren dat ook daadwerkelijk stopt. Want ja, je moet met zo'n ministerie gaan onderhandelen. En die ministeries zeggen dan, nou, het is dit bedrag. Ja, dan moet je maar akkoord gaan met dat bedrag. Dus dat is wel een ingewikkelde... De boeren zijn in elk geval bereid zich voor 120% van de waarde van hun bedrijf te laten uitkopen en dus daarna te stoppen met hun bedrijf. In totaal zijn 3000 bedrijven in Nederland piekbelaster. Elon Musk heeft er vorig jaar voor gezorgd dat een Oekraïense drone aanval op de Krim niet doorging. Dat zegt de Amerikaanse nieuwszender CNN op basis van de biografie van de zakenman die nog moet verschijnen. Hij zou medewerkers van zijn bedrijf Starlink hebben verteld de internetverbinding te verbreken waardoor er geen contact meer was met de Oekraïense drone. En bijna de helft van de wereldbevolking heeft deze zomer lang te maken gehad met warm weer. Het gaat om 3,9 miljard mensen die minimaal een maand in temperaturen van boven de 30 graden hebben gezeten. Inwoners van landen die niet zo ver ontwikkeld zijn maakten de meeste warme dagen mee. En over iets minder dan een uurtje begint Nederland aan de kwalificatie voor het EK voetbal. En dat is best een belangrijk omdat we nu vierde staan in de pool. En staat er dus best wel wat druk op, weet mijn sportcollega Arno Vermeulen. Je kunt zeggen dat Griekenland eigenlijk onze grootste concurrent is. Hè. Frankrijk is onhaalbaar, ook een geweldig team. Die worden gewoon eerste in deze groep. Nederland moet tweede worden, dan plaats je direct voor dat EK. En dan moeten ze eigenlijk wel echt van Griekenland nu winnen. Moeten later ook nog naar Griekenland toe. Dus uh, geen excuses, uh, winst in Eindhoven is echt noodzakelijk. Om... Om kwart voor negen wordt er afgetrapt in Eindhoven. Dan heb ik nog het weer. Vanavond is het nog lang warm met een graadje of 23. Morgen weer een zonovergrote dag met tussen de 28 en 31 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En, en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit is de zomer van ZFM met nu Alternative FM Let us try to the coast towards the sea to make believe The run. So, what will be? Let's chase the stars tonight.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 Come up with every touch I seem to fall. More and more in love instead.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 ...meneer Willem de Vaart, want die had de, de afgelopen zaterdag... ...Francis Pronk aan de telefoon de dame ja. achter baruch open. die hebben... Dat is er, yeah. ja. Ja, die hebben, die hebben daar ook met, met posters de boel uh, lopen volplakking in Rotterdam. Daar dat, dat, dat dat was de politie geloof ik niet helemaal zo blij mee. Oh, oh. Ja, ja. ja, in het verleden, hoor, was dat... Uh, tegenwoordig doen ze dat oh, okay. anders. Maar um, okay. ja, want wat, uh, wat dat er gaat, uh, is het uh, veranderd. Maar uh, is, is daar vanuit Baruch uh, bij jullie uh, een lijntje uitgegooid van... Ja, uh, volgens mij staan jullie dan op de radar bij Beroeg. Bij want anders komen ja, jullie niet zomaar uh, daar terecht. Nee, Francis is de, is de coördinator van Popronde Rotterdam. Ah, die manier. De, ja. Die kent ons via ja. die weg. Ja. En, uh, en zo zijn we weer bij Beroeg Open Air terechtgekomen. Dus zo zit dat. Ja. Juist, ja. Ja, ja uh, dat, dat is uh, wel... Uh, dat, dat is, dat, ik, ik krijg hier weer een app. Ze dus staat hier Scheveningen. Vraagteken, haal dat meisje meteen van de eter.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 Het, we vinden het gewoon leuk. Ja, ja. Ik, ik, ik zou bijna zeggen: wij hebben hier uh, in onze achtertuin uh, nog het uh, Survana-festival in, uh, in Bloemendaal bij de Camping oh. de Lakers. Ja, daar zouden jullie uh, moeiteloos ook op uh, passen hoor. Uh, denk ik eerlijk nou, gezegd met moeten de muziek. Dan we dat linkje ook even leggen. Want ja. wij hebben, uh, vorig jaar, volgens mij, heb je, hebben we bij Camping de Lakens bij niet surf aan. Nou weet ik weer niet of we weer zo'n concurrentiestrijd gaan krijgen. <laughs> met wat geestelingen, Zandvoort. Maar ja. zijn we bij Enter the Wave geweest. Ook een uh, surffestival. Ja. Uh, niet als band, maar gewoon als, als, als bezoeker. Ah, ja, op die manier. <laughs> dat ja. is ook iets wat wij gewoon echt heel erg uh, leuk vinden. Wat ja. bij ons past. Ja, een ja. Ja. Zee, strand.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 het couplet kwam en Bianca kwam al snel met dat gitaarloopje wat je door het hele nummer heen hoort. Ja, toen was ja. ik met Bianca op onze, op onze skateboards, gaan we dan over de boulevard wel in heen en weer skaten. Ze hele lekkere zachte vloer, waar ja. het heel lekker rolt. Ja. En, en toen ineens kwam dat, het was echt zo'n mooie zomeravond als vandaag. Ik zit, ik zit nu ook op het strand en ik zie zo de lucht helemaal paars en, ja. en roze en blauw en...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 It doesn't matter what I'd say, your words right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 Ja, dit programma is ooit begonnen met, met ramp- en stampwerken van Ramstein en Rage Against the Machine. Maar vervolgens hebben we dan op een gegeven moment besloten om het roer dusdanig onder te gooien... dat dit een beetje het eindresultaat is geworden. En dat heeft ons geen windaieren gelegd, moet ik hierbij zeggen. We gaan op naar het nieuws van 9 uur. En dan zijn we er ook alweer een beetje doorheen. En dat is met deze Stanford. Dat is een single die morgen uitkomt.